week is weer begonnen en we zijn weer los. Jawel. Goedemiddag, het is 12 uur geweest. En dat betekent op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag. Zie je een fem lunch. Oftewel zandvoort kan ook. Gezellig hè. Alles mag. Nou, alles. En Dolly is er ook weer. Jazeker. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Ruud. Wat fijn dat we hier weer mogen zijn, hè? Ja, wat fijn. Ja, dat ja, zijn ja, wij ja. toch een bevoorrechte mensen. Absoluut. Ja, maar zo voel ik het wel, hè. Ja. ja, dat is ja. een bevoorrecht. Het is toch ja. een prachtige hobby. Ja. Toch? Ik pra wou dat het mijn beroep was. Prachtige studio. Ja, een hele mooie studio. En we gaan prachtige muziek draaien. Zit ja, ja. Maar het is echt waar hoor, mensen. Als je, als je ziet hoe sommige uh, uh, radiostations gehuisvest zijn. Nou, wij, wij hebben een paleis, echt waar? We ja? echt een echte paleis? Ja, ja, vind ik wel. Oké. Okay. We hebben nog net geen bubbelbad en zo, maar ja, voor de rest. Ja, dat is het eerstvolgende wat bestuurder gaat doen, hè? We ja kunnen een voorstel doen, hè? Ja Lekker saunaatje. Een uh, ja. uh, bubbelbad. Uh... Zo'n personal coach, zodat je helemaal uh, ja. goed beslagen uh, ten, ten goed. Ja. Ja, ja, Dat je uh, heerlijk ontspannen ja. en relaxed aan je uitzending begint. Ja. ja. Massage nee. vooraf en zo. Oh, oh. oh, Ruud, oh Ruud. Het zou toch niet waar zijn dat dat zou kunnen? Nou, dat gebeurt niet hoor. Nee, hè? Jammer. Ten we kan, blijven dromen. Ik kan je wel even masseren, maar uh, of je dat lekker... <laughs> Kom net van de visio af. Laat ons daar maar niet aan wagen. Nee. Nee, nee Goed, maar in ieder geval... het, is, het is wel waar. We hebben een prachtige studio. In ieder geval, ja. goedemiddag. We gaan uh, ja. los en we gaan uh, weer lekker. We hebben vandaag weer... Uh, nou ja, de drie in één. Daar gaan we zo mee beginnen. We hebben weer een uh, artiest in het... Twee artiesten in het licht. Uh, we hebben natuurlijk het regio-nieuws. Half één, half twee... En uh, we hebben ook nog, uh, als alles mee zit, het uh, Weekend Report van onze enige echte Joop van Es. Jazeker. Maar of hij wakker is, dat weet ik niet. Want ik heb begrepen dat hij een 60s party had het afgelopen weekend. Oh, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Oeh, Maar dat was toch zaterdag al? Ja, oké. Okay. Ah. Man op zijn leeftijd. <laughs> ja, gisteren was het ook weer feest, hè? Ja. ja. Ja, ja, ja. ja. Misschien is er ook weer uh, heftig. Oh, al die veesneuzen in dat dorp. Ja. Iedereen geloven. Die vergeten gewoon dat het een keer maandag wordt... en dat iedereen weer aan de slag moet. Hè? Ja, dat ja. moet je wel rekening houden. Dan wordt er weer van alles verwacht. Ja, we gaan beginnen. Oh ja? Oh, Dat is allemaal de fouten. Ik moet jou hebben. Wacht even. Sorry. Het was verkeerd het verkeerde tjuntje, dames en heren? Want uh, we moeten Dolly hebben. Ja, zeg. Doe dit wel? Ja, ja bij, bij mij wel. Kijk, 3 in 1. Donnie Hathaway. 3-1-1. I'm sorry I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 Together, listen to the melody, cause my love is in there hiding. so time I love you for my life you're a friend of mine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 You can say I told you so And if I ever hurt you You know I hurt myself as well Is that any way for a man to carry on? I my loved one gone Said I love you More than you'll ever know my paycheck went You know I brought it home To you, baby And I never Spent a red cent. Hey, Is that any way For a man to care Do you think I want my love alone? Said I love you More than you'll ever know and blood But I could be anything that you demand I could be king of everything Or just a tiny grain of sand Now tell me is that any way for me? Ik was een jarig. Ja, 1 oktober. Ja, ja. Toevallig. Geboren in 1 oktober 1945 in uh, New York en overleden op 13 januari 1979. De Amerikaanse singer, songwriter, componist en zanger van Soul Muziek. Jawel, Donny Hathaway. Uh, Hathaway groeide op in St. Louis in Missouri. En hij was drie jaar oud toen hij samen met zijn oma in het kerkkoor ging zingen. Oh. Als kind speelde hij ook nog. En daardoor kreeg hij in 1964 een beurs voor de Howard University. Daar bleef hij drie jaar en speelde hij in een jazz trio met de naam de Rick Powell Trio. Uh, hij begon als liedjeschrijver, uh, sessiemuzikant uh, en producent voor uh, de uh, Unifix, de Staple Singers, uh, Jerry Butler, Rita Franklin en Curtis Mayfield. En zijn allereerste single maakte hij op het muzieklabel van Curtis Mayfield. Curtum, uh, het Curtum label. Het was een duet met uh, June Conquest met als titel I thank you, baby. En daarna kreeg hij een contract bij Edco Records. En uh, in The ghetto part 1 werd zijn eerste single bij het label. Zijn debuutop was Everything Is Everything 1970. Die kritisch was. Ten aanzien van de Amerikaanse maatschappij. Nou, dat was wel nodig. Ja, een beetje kritiek daar. Het tweede album, Donny Hathaway, werd een grote hit met Roberta Fleck. Die had leren kennen op de ja, Howard University. En die ook bij het label zat, maakte hij een duetalbum. Werd een groot succes. Where is the love was een cover van Ralph McDonald. En werd een top 5 hit. Album eh, bevatte tevens andere covers zoals het liedje You've Got A Friend van Carol King. En wij horen achteraan volgens Dolly vertel. Oh, ik heb ze net uh, weggelegd. Nou, nou, lekker dan, lekker nou, dan. Uh, a jealous guy. Ja. En The uh, song for you. Ja. En uh, uh, because I love you so much. Oh, is dat zo? Ja, zoiets. Oh. <laughs> Lekker doen. Uh. Goed, we gaan gauw. Oh, nou ja, ik hoop ja. dat ik ze allebei red, want anders wordt het er één en doen we daarna het liefde is dus eigenlijk nog één. Maar in ieder geval, het moet wel gaan gebeuren. Oh, de artiest in het licht. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Artiest in het licht. Bruno Mars. see motherfucker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 Een jong ventje, maar uh, hij heeft toch wel aardig wat uh, bereikt hoor, in zijn uh, uh, tot nu toe korte leven. Hij heeft heel wat hits op zijn naam staan. Hè? Ja, toch? zeker. Honolulu werd hij geboren op 8 oktober 1985. Dus hij is 33 geworden vandaag. Mm. Nou, als je dan al zo'n carrière achter ja. de rug uh, hebt. Nou, niet iedereen geloven. Ja. Hij werd geboren als Peter Jean Hernandez. Ach, echt? Ja. Peter Jean Hernandez. Wat een overstap dan naar Bruno Mars, hè? Ja, maar met zo'n andere naam bereik je niks natuurlijk. Met hernandez. Hernandez. <trisas> <someday. tosség musical> hij is een Amerikaanse artiest en muziekproducent. En in zijn biografie staat dat hij heel veel geproduceerd heeft... maar allemaal namen die mij totaal niks zeggen. Dus dat ga ik ook allemaal niet, ook allemaal niet vertellen. Eh, in ieder geval in 2010 verscheen zijn eerste eh, EP... Uh, uh, getiteld uh, It's Better If You Don't Understand. Met daarop de nummers Somewhere in Brooklyn. Uh, the Other Side. Met uh, CeeLo Green. En B.O.B. En nou ja, we kennen hem intussen. Hij heeft grote hits gehad. En in verband met de tijd maak ik het niet te lang. Want Dolly zit te popelen om het nieuws te gaan doen. Nou, nou, nou, nou. No, no. echt te popelen. Echt, ja, oeh, ik hou nee. het niet meer. Nee? Nee, ik wil erin. Wat <laughs> een taal. Weer, maar Wat nou, uh, ik wil uh, gewoon de uitzending in met uh, mijn nieuws. Ja, dan uh, is het oud nieuws als we te lang wachten. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier is dan nieuw nieuws, hè? Nieuw regio nieuws. Het is 8 oktober, we gaan eens kijken wat er zoal in de regio... de afgelopen dagen en vandaag ook gebeurd is. Nou, dan beginnen we in Heemstede, want bij een harde botsing tussen twee auto's... zijn in Heemstede vrijdagavond vijf personen gewond geraakt. Vier slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond half twaalf op het kruispunt van de Langhorstlaan... met de Bronsteeweg, waar eerder op de dag ook al een ongeluk gebeurde...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 Hij fietste gewoon zonder verlichting door de afzetting... en schot daarbij ook nog eens en een agent uit. Nou, u begrijpt, deze man werd meteen aangehouden. Dan zaterdagavond een zeer ernstig ongeluk... waarbij een 66-jarige man en zijn 62-jarige echtgenoten... op de A44 bij nieuw om het leven zijn gekomen. Een derde automobilist raakte gewond... Volgens een getuigenverklaring reed een 32-jarige man tijdens een inhaalmanoeuvre achterop de auto van de slachtoffers die daarna tegen een auto voor hen botste. De man bleek onder invloed van drank en drugs te zijn en is aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen. Een man is zaterdagavond aangehouden na een ongeluk op de straat. De man reed omstreeks half negen op een snorscooter... toen hij tegen een paaltje botste. De man is nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel... maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij is wel aangehouden op vermoeden van rijden onder invloed. Hij werd meegenomen naar het politiebureau om daar te worden onderzocht... Eh, om te zien hoeveel hij exact had gedronken. En ook zijn snorscooter werd meegenomen naar het bureau... Vanochtend heeft een gewapende jongen rond kwart voor elf... geprobeerd een tabakzaak eh, aan de Schoterweg in Haarlem te overvallen. En het gaat hierbij om het cadeauhuis Oud-Schoten. Deze zaak werd in juni trouwens ook al overvallen. De zeer jonge overvaller werd direct na de overvalpoging overmeesterd... door de eigenaar en klanten. En de politiewoordvoerder meldt dat hij is aangehouden... en dat er niets is buitgemaakt. Dan een laatste berichtje. Piet Hein van Mechelen is vrijdag in Doorn door burgemeester Niek Meijer... benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De 70-jarige inwoner van Bentveld heeft zich al sinds jaren ingezet... voor mensen met een slaapstoornis. In 2003 is een van zijn eerste activiteiten geweest... het oprichten van de Stichting Apneuvereniging. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van onderzoek naar het voorkomen van slaapapneu. Of het voorkomen van slaapapneu. Welke zal het zijn? Ligt maar net aan hoe je de klemtoon legt. Vanaf 2008 is Van Mechelen voorzitter en sindsdien is de vereniging gegroeid naar een professionele organisatie. En is het aantal leden gegroeid naar 8500. Tot zover het regionale nieuws.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 En gaat stijgen in de middag naar ongeveer zo'n heerlijke 18 graden. Tot zover dan het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Mijn nummer is weg, mijn dan... nummer is weg. Hoe lang duurde dat nummer dan? Kort. Ja, heel kort nummer. Ik heb nog nooit zo'n kort nummertje gehad. Nee. Maar goed, oh. ik heb... Dolly, let nou eens een beetje op je taal. Ik heb nog nooit zo'n kort Wat moeten die mensen daar buiten nou wel niet ja, doen? Ik heb nog, nog nooit zo'n zo kort nummertje gehad. Jongen, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Het is niet te geloven met dat mensen... En daar zit je nou de uitzending mee te maken, dames en heren. Nou, sorry eventjes voor deze, ja, suggestieve opmerking. Mag ik niet zeggen van wie het was? <totstuken> <totstuken> <totstuken> Dit is de nieuwe van... Heet uh... je man ook weer? Oh ja, Douwe Bob. <totstuken> Douwe Bob! Zo noemt hij zich als artiest. Zijn werkelijke naam is uh, Bob Postuma. Oh. Ja, wist je dat niet? Nee, geen idee hoe ik oh. dat weet. Ik denk dat hij gewoon Douwe Bob heet. Nee, Bob Postuma heet hij. Weet ik dat? Hij is een. Maar, nou, ja. kijk, zijn oh. vader, ja? dat zou ik je even vertellen. Is Koos? Nee. Oh. Pff, nou ja. Postuma, en niet postuma, postuma. en zijn was vader postuma? Za, za, nee, hij was postuma. Oh. Zijn vader was Simon Postuma. Oh, wie is dat? En, Nou, Simon Postuma uh, had in de 60e jaren een, uh, een duo met Marijke. Simon oh. en Marijke. Gaan we die straks draaien? Oh, die kan ik wel even opzoeken voor ja, je. Leuk. En uh, dat, die waren zeer nauw betrokken bij de Beatles... En die hadden, oh. die had, ja, dat was een beetje zo'n, ja, hoe moet je dat noemen? Zo'n hippie-stel. Ja. En die hebben bijvoorbeeld, als je misschien weet, je dat de Beatles hadden ooit een, uh, een boutique in Londen, de Apple-boutique. En het hele pand was heel kleurrijk beschilderd en dat heeft dat stel gedaan. Ze noemden zich, uh, God, hoe heten ze nou ook weer? Uh, nou, dat zoek ik nog wel even op. Ja. De Fool noemde ze. Ik wel dat belletje bij, je, dat als je het antwoord hebt, dat je ja. even kan bellen. Nee, ik weet het al. Okay. Ze, oh. ze noemden zich The Fool, oh. De Fool, dat duo. En uh, die hebben ook onder andere de Rolls Royce van John Lennon nog beschilderd. En Zo. weet ik het allemaal? Een beetje hippie-stel. Ja. Oh kreeg kregen ze zelfs opdracht voor. Oh echt? Hey, um, even, uh, goed, over de Beatles gaan we het zo nog wel even hebben. Ja, uh, ik, in... ik wou nog even, mag ik nog één klein dingetje zeggen? Want, <hugt> want dat hele korte liedje wat ik net speelde... dat was van Lou Reed, dat heette ja. Balloon. Ja. En dat was eigenlijk een grapje voor mij. Ja. Omdat, oh. uh, omdat natuurlijk uh, een beetje een, een ode aan die uh, kunstenaar... waarvan ja. niemand weet wie die is, die Banksy... Nee. Uh, die dat schilderij had aangeboden ter veiling. Ja. En uh, dat het moment dat er een miljoen euro geboden werd... vernietigde dat hele schilderij zichzelf. Hè? Oh. Dus, nou, vandaar. Dus geen miljoen euro? Wat een sukkel. Nou, nee, nee, geen sukkel. Want het is nu allemaal waarschijnlijk nog veel meer waard. Want het, het, in, de, in die lijst zat een mechanisme. Ja. En alles werd in reepjes gescheurd. En nu ja. gaat iedereen ineens als een gek bieden... op al die reepjes die ja, ja. op dat uh, schilderij stonden. Ja, ja, precies. Dus waarschijnlijk uh, wordt het al met al nog veel meer waard. En heeft die koper die een uh, miljoen geboden had... en dus ook, die was al afgeslagen. Dus het was inmiddels echt zijn bezit ook al. Ja. Uh, die, die heeft daar waarschijnlijk nog wel een goede slag mee. Geslagen ook. Oh, Christophe ja. Kic. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, genoeg gelul. nu. Eh, uh, gepraat nu. Uh, we zeg, gaan, zeg, zeg, uh, zeg. Let uh, een beetje op je taal. Ja. We gaan uh, luisteren naar een uh, interview... wat onze star reporter uh, uh, Roy van Buringen gemaakt heeft... afgelopen uh, weekend. Ja. En dat gaan we nu beluisteren. Vandaag zit ik bij Hans Doudai aan tafel. En Hans heeft wel een heel mooi evenement te melden. Namelijk de Veteranendag hier in Zandvoort. Hans, wanneer is het als eerst? De Veteranendag in Zandvoort is zaterdag 13 oktober. En hoe laat begint het? De aanvang is 11 uur. Dus iedereen is vanaf half 11 al welkom om een bak koffie te drinken. En ja, dan gaat de dag starten en het zal ongeveer tot drie uur duren. Is dit evenement ook toegankelijk voor uh, buitenstaanders? Uh, is toegankelijk voor buitenstaanders. Uh, als de mensen een praatje willen maken met een veteraan. Om te vragen van, uh, waar ze gezeten hebben, wat ze gedaan hebben. Uh, dat is altijd mogelijk. Hans, uh, ja, ik, ik, bijvoorbeeld ik luister en um, uh, ik ben een veteraan. En um, ja, hoe kan ik me voor deze dag opgeven? Uh, u kunt zich uh, opgeven door middel van uh, een e-mail te sturen naar burgemeesterapenstaartjezandvoort.nl of 023 57 -40 221. Met opgave... Van met hoeveel personen u komt, of u mee wil eten en of u een parkeerkaart nodig heeft of of u opgehaald wil worden. Dat zijn veel mogelijkheden, wel goed geregeld. Door wie wordt dit mooie evenement voor de veteranen georganiseerd? Nou, er is sinds jaren is er een veteranencommissie onder begeleiding van onze burgemeester Niet Meijer. En... Die heeft alles uh, een aantal jaren geleden op poten gezet, omdat er uh, helemaal niks was. En die vond toch wel belangrijk dat de veteranen, die zoal in de Tweede Wereldoorlog gediend hadden, uh, hiervoor in het zonnetje te zetten. Ondertussen uh, weet iedereen dat niet alleen de Tweede Wereldoorlog veteranen van belang zijn. En dat Nederland zich uh, in diverse missies uh, gestort heeft. ...in de hele wereld. Dus daar zijn ook weer veteranen uit voortgekomen. He, ik denk nu de huidige missie die nu gaande is, dat is Mali. Daar zitten ook diverse uh, krijgsmachtonderdelen gestationeerd... ...die dus daar voor stabiliteit proberen te zorgen. Hans, jij bent ook veteraan? Ja, ik ben veteraan. Wat, wat heb jij gedaan? Uh, ik heb uh, diverse missies gehad. Ik heb onder andere, omdat ik bij de marine gezeten heb twee keer voor de kust van Joegoslavië gezeten. Uh, ik heb zelf een half jaar in Bosnië gezeten bij de opbouwmissie. En ik heb met de boot uh, bij de Kuwait oorlog vier maanden gelegen. Dat zijn heftige tijden. Ja, zeker. Uh, zeker de Kuwait oorlog hebben we diverse raketten ook overzien komen. En ook van het land af uh, zijn we beschoten. Uh, gelukkig, zonder uh, ernstige incidenten. Uh, onze taak was daar om uh, verdachte schepen aan te houden en te doorzoeken op uh, malefiede praktijken zoals het uh, smokkelen van wapens of van uh, olie. Uh, waar we ja, diverse uh, schepen van uh, begeleid hebben naar een haven om dus een groter onderzoek uh, naar dat schip in te stellen omdat er iets gevonden was. Wij willen je zeker nog een keertje uitgebreid in de uitzending hebben natuurlijk. Want het zijn wel ja, ook mooie verhalen, heftige verhalen. Daar ben ik zeker benieuwd naar. Dus je bent van harte welkom om nog een keertje in de uitzending te komen. Hans, ja, 10 oktober is het zover, de Veteranendag. 13 oktober. Sorry, 13 oktober. Ja. Um, maar uh, wat, hoe gaat zo'n dag in zijn werking? Wat gaat er gebeuren? Uh, nou, We beginnen eerst met een, uh, een bak koffie. En daarna krijgen we een inleidend gesprek door onze uh, voorzitter, want de commissie zelf heeft ook een voorzitter, door de, de heer Marion. En dan gaat de burgemeester uh, nog even een praatje maken. En die stelt uh, onder andere ook onze gastpreker voor. Dat is dit jaar uh, niet zoals in de brief staat, uh, want die is helaas uh, verhinderd door de omstandigheden. We hebben een, uh, gelukkig een nieuwe spreker uh, kunnen vinden door het toedoen van uh, onze burgemeester Niek Meijer. En dat is de uh, luitenant-kolonel buitendienst uh, Joustra. En die gaat dan een, uh, een praatje houden. Daarna is het gewoon een gezellig onder ons om te praten met eventueel uh, buitenstaanders of met elkaar te praten over uh, de missies die je gedaan hebt. Uh, je kan uh, daar ook je ongenoegen eventueel kwijt. En het is de bedoeling dat we dan uh, ook een gezamenlijke uh, maaltijd gaan uh, nuttigen. Dat is de bevaande blauwe hap, zoals we dat altijd noemen. En dan, uh, daarna is het nog uh, gezellig nabordelen. Hans, ik wil je heel, veel, uh, of heel erg bedanken voor de, je tijd en heel veel succes met het... Uh... Mooi gebaar voor de veteranen. Ja, dankjewel. En ik hoop gauw uh, een keertje in de uitzending uh, iets meer te kunnen vertellen. Gaan we zeker uitgebreid doen. Zorg dat je erbij komt met de familie.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 Bij de marina. Doris. Ja, ja. Een echte veteraan. <laughs> Hoewel, hij ze er al lang niet meer. Dat is helaas. Goed, het is uh, bijna één uur. En uh, ik had u nog iets over de Beatles beloofd. Nou, u weet natuurlijk allemaal wel... als u Beatles-fan bent... dat 9 november de uh, remake van het White Album uitkomt. De nieuwe mix. En nou, luistert u maar. Want één van de nummers... Van dit prachtige album gaat zo klinken. Want dit is al een remix. Die is mooi. is het feest, want dan komt het al nieuwe White Album uit, geremixed door de zoon van George Martin, uh, Giles Martin. En dat gaat dan allemaal gebeuren. En op 13 november, kan ik u vast aankondigen, dan gaan wij er hier bij CFM een heleboel aandacht aan besteden. Want uh, ik heb natuurlijk, ik ben zelf een groot Beatle fan, en een van mijn collega's, Bart van der Meer, is dat ook. Dus dan gaan we maar liefst vier uur lang oh, oh, bezig met dit nieuwe White Album. Voor nu is het tijd om naar het uh, nos van 1 uur te gaan. En daarna de 5 minuten van Dolly. Oh, oh. Dat wordt wat. Ik zou zeggen, tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.